Imke, jullie zijn met twee uit de Kempen. Inne is ook uit de Kempen. Twee op acht, ja dat, uh, dat is toch wel bizar hè, dat er twee uit de Kempen zijn. Wat is het geheim van de Kempen? Ik zou het niet weten. Je bent iemand die heel vaak op het podium staat. Je doet uh, heel veel in de muziekschool, onder andere woord en welsprekendheid. Ja, die die uh, dat, dat gaat niet aan jou besteed zijn. Ik doe het vooral graag op een podium staan en ik geniet daar ongelooflijk hard van. Waarom Junior Eurosong? Het is lang een droom om aan Junior Eurosong mee te doen, omdat ik graag op een podium sta en omdat het een hele ervaring is en dat je veel bijleert natuurlijk. Vive la fête is jouw uh, nummer. Je hebt het gehad met naar school gaan. Waarom dat uh, nummer? Ja, vive la fête is eigenlijk een soort kreet en het gaat erover dat ik wegdroom naar een wereldje waar je uh, jezelf kan zijn en waar niks moet en alles mag. Als je nu zou moeten kiezen tussen dans, muziek, drama of voordrachten, wat zou het dan zijn en waarom? Ja, ik muziek toch wel, omdat ik daar al langer mee bezig ben. En ik doe daar ook een tikkeltje liever alleen zingen. En uiteindelijk dansen, dat is ook op muziek. Dus. Born Crane, uh, Hans Franken en Ingrid Mank, dat zijn uh, geen kleine namen, hebben jou geholpen met dit nummer. Maar hoe is dat proces geweest? Ja, het was een super team en ook een fantastische samenwerking. Ik heb super veel bijgeleerd. Mm -hmm. Ja, we zijn eigenlijk begonnen met uh, enkele basisstukjes en dan zo verder gewerkt voor een melodie en een tekst. En dan zo is Wyve tot stand gekomen. Mm -hmm. Ja, hier op Muziekkamp ben je, het is jouw voorlaatste dag hier in Sint-Cathelijne Waver. Ik vraag me dan af, ja, iemand die dat allemaal volgt, dansles, muziekschool, drama, leert hij nog iets bij? Ja, ik leer altijd iets bij. Het is gewoon fantastisch, je leert ook, we hebben ook mediatraining gehad voor dit en zo. Ja, het is echt ja, het is super. Is er iets veranderd al aan die versie van, van jouw nummer of, of uh, was het van begin het begin uh, hetzelfde? Ja, er is eerst een demootje opgenomen en dan achteraf is dat bewerkt door de producer. En dan is het een, een eindresultaat gekomen en dan, ja, er is een ik bijgekomen en zo. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, van, van tekst of melodie is er nog niets, ja. uh, is er niets veranderd. Heb je alles zelf geschreven of uh, hoe moet ik dat dan zien? Ja, dit jaar mochten we inschrijven met een covertje. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan zijn we eigenlijk met Hans Franke, Ingrid Mankenborn uh, begonnen aan, in, ja, helemaal bij het begin eigenlijk een nieuwe song Jullie zijn met 1858 begonnen, uh, dat is gigantisch. Jij bent bij de uh, acht. Betekent dat dat er heel wat stress is geweest, al die dagen, vooraleer dat je wist dat je bij de laatste was? Het, het was, ja, het is dan begonnen bij de eerste auditie en dan... Um, we wisten al redelijk snel dat ik naar de tweede mocht en dan... Um... Ja, ik heb me ook, het was leuk, de audities eigenlijk. Het was natuurlijk ook een beetje spanning en zo, dat erbij komt kijken. En dan wist ik ook super snel eigenlijk of dat ik uh, erbij was of niet. Dus dat was, wel, allee, dat was wel plezant dat je dat zo snel wist. Ja. Kan je al iets zeggen in het Witte Russisch? Want uh, als je straks uh, naar Witte Rusland misschien gaat, ga je Witte Russisch moeten kunnen. Hè? Ja, nog niet over nagedacht eigenlijk. Oké, okay, eerst die voorrondes halen en de finale. Alles is heel veel succes met jouw deelname hier op Junior Eurosong. Dank u wel.